Door Almegens met het NOS-journaal. In een open brief in Trouw hebben de rectoren van 15 universiteiten gereageerd op de studentprotesten. De actievoerders willen dat de universiteiten alle banden met Israël verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Dat gaat niet gebeuren, schrijven de rectoren. Het zou volgens hen een inbreuk zijn op de academische vrijheid om te kunnen onderzoeken, na te denken en te debatteren. Ook als dat schuurt met onze en andermans diepste overtuigingen, zo staat in de brief. Pas als de overheid het oplegt, zal de samenwerking met een land worden stopgezet. Gemeenten maken zich grote zorgen over hun financiën. Uit voorjaarsnota's blijkt dat ruim 200 gemeenten vanaf 2026 kampen met grote financiële tekorten. Ze krijgen dan 2,5 miljard euro minder van het Rijk. Het gaat om plannen van het demissionaire kabinet... die waarschijnlijk overgenomen worden door het nieuwe kabinet. Verschillende gemeenten nemen maatregelen. Gedacht wordt aan het bezuinigen op onderhoud aan wegen en groen. Minder geld voor buurthuizen of een verhoging van de parkeertarieven. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones heeft ingestemd... met de verkoop van zijn bezittingen... om een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar te kunnen betalen. Hij beweerde dat een schietpartij op een basisschool... waarbij 26 doden vielen in scène was gezet door de regering. Met dat verhaal verdiende hij volgens de nabestaanden veel geld. De Amerikaanse astronaut William Anders is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. In 1968 maakte hij tijdens een Apollo-missie de iconische Earthrise-foto... waarop de aarde is te zien vanaf de maan. De astronaut kwam om toen het vliegtuigje dat hij bestuurde neerstortte in zee. William Anders was 90 jaar... Het weer, vanuit het westen raakt het bewolkt en in het noorden kan een bui vallen. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Vanmiddag volgen overal mogelijk buien, de meeste in het midden en noorden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen luisteraars. Hier staan we mee zaterdagmorgen tien uur met het Goedemorgen Zandvoort programma. Ben je alweer open dan? Ja, zeker. Oh, ik dacht dat Want... je eerst eerste muziekje ging doen. <tiedt> nee, de computer laat mij in de steek. Oh, nou, dan is uh, inderdaad een zeer morgen Zandvoort. Uh, Pim Groof die is bezig met de muziek en de computer. Ja. En, uh, als het lukt, dan uh, gaan we naar de Pasadena Dream Band uh, luisteren. Klopt, ja, ja. Natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Ja, Jij dus, uh, presenteert dus waar we De openingssong. Uh, ja. ja. Draait hij al? Nee, nog lang niet. Dat kan nog vijf minuten duren. Maar, uh, hoezo dan? Je moet opnieuw opstarten. Blijf rustig helemaal verslag. Oh nou, dat is uh, een, keer wat, een keer wat anders dan uh, in, uh, in de studio bij Rabbel. Daar uh, ontbrak het ook nog wel eens aan uh, maar hier ook. uitzendingen, maar hier dus ook. Is, uh, ja. Via Jolanda kan je wel wat afspelen. Heb je niet ergens een cd'tje uh, <lacht> liggen waar, ja. waar je nog een muziekje kan doen? Nou, hij is nu weer aan het opstarten, dus uh, binnen drie, vier minuten... We hebben we weer contact. Nou ja, drie minuten, dat uh, overkomt ons allemaal wel een beetje. Zeker, ja. ja. Kijk, Thomas komt al helpen. Verricht, verricht. Ja, we hebben geen contact met uh, de, de draaikabel. Ja, maar hoe? Er het wordt, het wordt wel moeilijk gekeken achter die, uh, ja. <laughs> achter die knoppen. I <laughs>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 Mocht je radio willen komen kijken, dan ben je hartelijk welkom aan de tolweg. We zijn wat later, omdat het opstarten van de computer niet helemaal gelukt is. Maar we zijn uiteraard wel begonnen met de Pesseline Dream Band. En uh, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. Um, geen hoofdpunten om te bespreken, want we hebben geen redactie. De redacteur zit naast mij. Uh, Hans. Ja, goedemorgen Ben. Uh, even kort, jij hebt in maart al gezegd dat je de redactie zou stoppen. Uh, waarom stop je ermee? Ja, nou, 24 maart heb ik inderdaad een mail gestuurd dat ik... Uh zou gaan stoppen per 1 juni met, uh, met uh, de redactie... Zeg maar, mm -hmm. het samenstellen van het programma. Nou ja, goed, ik, ik stop ermee omdat ik het twee jaar heb gedaan. Ik heb het twee jaar met uh, plezier gedaan, moet ik zeggen. Maar uh, het vergt nog eenmaal een, een enorm veel tijd. En uh, je zou zeggen, nou ja, maar... Uh, je moet, je moet uh, zeg maar, uh, onderwerpen gaan bedenken. En dat is op zich niet het punt, want er gebeurde een heleboel in door. Uh, dat is eigenlijk het makkelijkste, uh, onderwerpen bedenken. Maar dan moet je mensen gaan uitnodigen. Nou, daar dan moet je uh, flink achteraan. Daar moet je flink achteraan, want je krijgt natuurlijk altijd mensen van... ik kan niet om half twaalf, ik kan niet om uh, half uh, elf. En, en, en op het laatste moment krijg je nog veranderingen. En, uh, en je moet alles in de gaten houden natuurlijk, hè, van politiek tot cultuur. En uh, nou doe dat sowieso... Uit interesse wel, want uh, ik volg ook de, de gemeenteraadsvergaderingen et cetera. Maar um, ja, dat, dat het kost natuurlijk ook een hoop ja. tijd. Dus ik was er zoveel tijd aan kwijt dat ik dacht van nou, na twee jaar vind ik het eigenlijk wel genoeg. Ik ga andere leuke dingen doen. Dus uh, dat is eigenlijk de, de reden waarom ik, uh, waarom ik, ik daarmee gestopt uh, ben. beetje ja. motorrijden, beetje golven? Nou, motorrijden, golven. <laughs> uh, ja, nou, dat zijn hele belangrijke dingen in het leven. Ja, zeker. Nee, je, hebt, uh, je hebt gelijk. Alleen helaas zitten wij dan zonder redactie. Dus mocht iemand zich geroepen voelen om. Uh, ja, van de de de welkom. De... Uh, ja, dat uh, zou erg fijn zijn, want uh, ja, nu zitten we met een programma zonder programma. Ja, programma zonder programma. Ja, programma zonder programma. Ja, daarom, uh, mocht, uh, mocht je iets willen vertellen, uh, mag je natuurlijk altijd langskomen bij uh, de studio. En anders kan je altijd bellen. Ja. En dan neemt Pim op 023 ja. 573 0393. En dan uh, kom je bij ons in uitzending. Ja, misschien voor een verzoeknummertje of zo. Of, uh, nou, ik ja, zie dat jij ook know. al een verzoeknummertje hebt, maar je bent voorlopig niet aan de beurt. Je bent voor nummertje 11. Oh. Dan gaan we nu luisteren naar nummertje 2. Ja, klopt. Don Henley, The Boys of Summer. Dat was het eerste nummertje en uh, verzoeknummers zijn nog steeds uh, welkom. Iedereen kan hier ook uh, langskomen en bellen. Uh, Hans, de redacteur zit hier toch. Dus we kunnen het een aantal onderwerpen... Uh, die, ja, deze, dus is probleem, die deze week uh, uh, gepasseerd zijn. Een hot item uh, was de gemeenteraad van Haalem. Die vindt dat Zandvoort uh, asielzoekers moet opvangen... en dat er anders strafmaatregelen... Ja, voor, uh, die uh, Hans, zijn uh, uh, uh, De raad gaat daar toch niet over? Nee, natuurlijk gaat de raad daar niet over, maar... Uh... Uh, Maarten Wiedemeijder van de PvdA en Sidney Visser, uh, uh, zijn fractielid... die hebben gezegd dat Stansvoort uh, alleen rekening met zichzelf houdt... en dat ze daar uh, voor gestraft moeten worden. In de, in de laatste gemeenteraadsvergadering. En, uh, ja, uh, het is natuurlijk merkwaardig dat ze dat doen. Uh, sowieso, uh, waarom zou een, een, een, een gemeenteraad dat doen? Ook een andere gemeente uh, Een andere gemeente inderdaad. Dat, je zou nog kunnen zeggen de provincie of de gemeente Halen dat misschien zou kunnen doen... maar ja, het gaat dus over uh, de opvang van uh, uh, asielzoekers. 97 asielzoekers? Ja, die zouden er in, stond, 94, die zouden in voor moeten komen... maar uh, de, de, uh, uh, de college van burgemeesterwethouders... Uh, die uh, heeft gezegd dat ze die spreidingswet op dit moment niet gaan, uh, niet gaan uitvoeren... Oh. ze gaan ook geen... iets zoeken om uh, um dat te gaan doen... Dus, um, ja, en, en in Haanem zeggen ze, ja, die moet het wel doen. Want die spreidingswet, die dat is trouwens ook hier in de gemeenteraad gezet, hoor. Door onder andere GroenLinks en Partij van de Arbeid. En die, die uh, vonden dat Zandvoort ermee door moest gaan. Ja, nee, absoluut. Dat is, uh, daar hebben ze ook wel weer een klein beetje gelijk. Hein, want die spreidingswet, die ligt er gewoon. En die zou natuurlijk uh, uh, aan het einde van het jaar er niet meer kunnen liggen. Hè, omdat uh, uh, ja. Nee, de, regering, de, de komende regering uh, dat uh, zou uh, wegpoetsen. Maar ja, dat is nog niet het geval natuurlijk. Nee, dus hij ligt er wel. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat ze in Zomvoort het ook niet zo snel willen gaan doen. Want ja, het is duidelijk dat er heel weinig plek is in Zomvoort. En uh, ja, er zijn al 120 uh, Oekraïners worden al opgevangen. Mm -hmm. Dus um, daar is ook wat voor te zeggen. Aan de andere kant is er ook wat voor te zeggen om die spreidingswet gewoon uit te voeren die er ligt. Dus uh, nou ja, in Hanem zijn ze daar... Uh, Behoorlijk kwaad over, zeg maar. Ja, Wiene heeft ook gezegd dat hij geen ja. reactie gaat doen. omdat het aan de provincie en het kabinet ligt. Nee, maar Wiene heeft er ook iets over gezegd Die Hij was ook teleurgesteld. En maar hij gaat het... geen actie nemen. Hij gaat geen actie nemen. Hij vond het nee. niet netjes. Hij was iets uh, lichter in zijn woorden, zullen we maar zeggen. Maar uh, hij was er ook niet blij mee, dat is, dat is duidelijk. Nee, nee, duidelijk. Maar ja goed, uh, ik denk dat de verhoudingen tussen Zoonvoort en Haarlem, uh, uh, die worden er niet beter op. Maar nee, nou de, re de, de, de reactie van uh, wethouder Hendricks, die was ook duidelijk. Hè? Ja, eigenlijk stond ja. bemoeien er niet mee. Ja, eigenlijk stond ze gewoon, ja dat is, stond er aan de toch loopt. <lacht> met een grote foto. Bemoeien met je eigen zaken. <lacht> ja, bemoei nee, met ja, je eigen zaken. Ja, ja, ja, ja dat is waar. Nou ja, nou, dan gaan we weer uh, een muziekje draaien, want we hebben straks best nog wel aardige dingetjes die we doen. We gaan naar Extreme More Than Words. De muziek gaat langzaam weg. Uh, Hans Rijmers is aan de lijn. Hij uh, reageerde met jullie op te weinig onderwerpen. We hebben niet te weinig onderwerpen, we hebben te weinig redacteurs. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Hey, Hans, ja, nee, jij... Uh, nee, heb ik dat niet goed begrepen, sorry. Nee, maakt maak, maak Maakt verder ook niet uit. Uh, uh, het yes van aankomend seizoen. Jullie ja. gaan naar Unicum, hebben we begrepen. Ja, naar nou, nieuw Unicum. Ja, ja nieuw Unicum. Ja, het is een unicum, maar het is een unicum. Het is, het is zaterdagmorgen, we zijn ontzettend scherp. Ja, ja maar jullie hebben altijd natuurlijk in de krog gezeten. Was, was het ja. lastig, lastig om dat uh, iets te vinden, of was dat de eerste keus dit? Nou, dat, dat is eigenlijk gekomen, uh, eigenlijk bedacht tijdens de, de nieuwjaarsreceptie. Want wij wisten natuurlijk daarvoor al dat we weg moesten, ja. Ja. Uh, omdat het verbouwd uh, gaat worden, uh, gerenoveerd worden. Ja, dan is het zoeken naar een andere, andere plek. Je kan ook net doen dat het corona is en anderhalf jaar of uh, één jaar uh, niks. Nou, dan, dan valt ook iedereen een beetje in een gat, dat wilden we ook niet. Dus toen op zoek geweest naar een andere locatie, ja, dat is lastig. Iets, zo, iets vergelijkbaars. En tijdens de Nieuwjaarsreceptie uh, in Nieuw Winnicum uh, uh, stond ik eigenlijk daar in die, in die grote ruimte op die brink. En eigenlijk daar met, met Geert-Jan Bluijs stonden we daar zo over te filosoferen van ja, ik ja, ja, kan het wel moeilijk doen met uh, allerlei dingen bedenken. Maar eigenlijk staan we hier op een fantastische plek. ja En toen overlegd met een met, uh, uh, unicum, uh, met, met uh, Calista en, en, en anderen daar. En, ja, god dat is wel erg leuk. We gaan dat met het management overleggen en als dat wat wordt dan, dan, dan moeten we dat maar doen. Dus... Uiteindelijk is dat allemaal uh, in dat vat gegoten en hebben we uh, uh, begin september daar het eerste uh, concert. Leuk, ja leuk. Hoeveel wat mensen het, kunnen het, daar... Het, het een, ja, er zitten natuurlijk wel een paar, er zitten wel een paar haken en ogen aan. Hè? Mm -hmm. uh, kijk, we maken gebruik van, uh, van de huiskamer van de bewoners uh, niet mm -hmm. En op die manier uh, gaan we daar ook mee om. Dus er worden 150 stoelen om het podium uh, heen gezet wat daar uh, gebouwd gaat worden. De vleugel uit de krocht, die staat er al. De techniek, die staat er al. Dus alles is daar klaar voor. En dan worden 150 stoelen liggen. Maar daaromheen is natuurlijk nog heel veel ruimte. En eigenlijk hebben we ook bewust gedaan... dat de bewoners... jongens, schuif lekker aan. Hè? Ga eromheen uh, zitten, staan, uh, wat je wil. Uh, uh, en, kom, uh, en kom lekker luisteren. De, de, Degenen die altijd in de krocht kwamen... Hè, die kunnen gewoon... de betalen gewoon de toegangsprijs die ze anders in de kroeg betalen. We moeten de muzikanten tenslotte ook betalen en de rest wat er omheen zit toegevoegde waarde. Ja. Heb jij een? We uh, zijn er heel blij mee. Heb je al een programma voor uh, vanaf september? Ja. Ja. ja. Vanaf uh, uh, nou op twee na is het programma uh, uh, nagenoeg uh, bekend en we beginnen in september uh, in uh, Nieuw Unicum met uh, met Laura Fici. Oh, dat dus, dan, dus dan hebben we daar een, een, een aardige naam uh, ja. als, uh, als ja. stad. En, en uh, de rest van het programma, ja, dat komt verder op de site uh, via de persberichten en de nieuwsbrieven en uh, dat soort zaken. En het waar ik, wat echt wel ontzettend leuk is, dat we dat, we gaan daar ook eten. Ede, dus dat dus dat met... komt erbij. Hoor. Ja, ze kijken, dat deden we krocht natuurlijk ook al. Neem, neem je Theo mee dan. Ja. <laughs> dat is voor de bitterballen, hè? Ja, daar staat hij. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar kijk, nu Unicum beschikt natuurlijk over een fantastische keuken. Jazeker. Um, en er is, er is ruimte genoeg in de zalen daarnaast. Uh, uh, uh, waar ze dan wat uh, waar ze het kunnen doen. met een maximum van 50. Nee, daar hebben we het eerst oh. even op gedaan om te kijken hoe dat gaat met een, uh, een daggap. Ja, en de negen dagappen die weten we eigenlijk ook al die gaan we niet aan, die gaan we niet aan de boze buitenwereld vertellen nee. maar die weten we wel dus ja, we gaan eigenlijk de, de, die, die collectiviteit en die saamhorigheid die, die in, de, in de krocht was ja, ik denk dat we die hier uh, moeiteloos kunnen voortzetten Leuk. en dan, en dan uh, uh, ja, wanneer de krocht uh, klaar is dan komt daar uh, een, een, een nieuwe vleugel uh, wij hebben ja. een, als stichting uh, uh, de, uh, is ons een, een nieuwe vleugel geschonken. En dat is heel bijzonder... Ja. Uh, dus we krijgen daar straks een, een prachtige, uh, mooie vleugel uh, staan. Maar als het, dat dus, we... als, als het erg bevalt in de Unicum, blijf, dan is de kans dat jullie daar blijven, of niet? Ja, ja. Nou. God, als, ik, als ik er erg lang blijf, dan moet ik moet wel zeggen, ja, nee, ja. Nee, dat begrijp ik. Ik denk dat we daar nee, ook niet nee. blij mee zou zijn, denk ik. Nee, dat is natuurlijk nee, dus niet de bedoeling. Nee, nee. Uh, uh, uh, nee, het is natuurlijk de bedoeling om, uh, om terug te gaan. Uh, uh, uh, ja, en dan maar hopen dat het met de verbouwing van de krochten... Uh, ja. Een beetje voorspoedig uh, gaat lopen. Maar ja, kijk, in ieder geval. We hebben tot uh, uh, volgend jaar uh, september. Hebben we de tijd? Nou, dat is de kroeg nog niet af. Nee, zeg je? Af. Dan is de kroeg nog niet af. Dus nou. dan kan je het volgende seizoen ook opplannen. Nou, niet zo somber. <lacht> nou, niet zo somber. Nee, het is, het, het, nee joh, dat gaat best wel goed met die aannemers. Nou, nee, ik, ik, uh, ja, je bent zelf ook in de bouw, dus je kan er stiekem een oogje op toe zien. Uh, <lacht> <lacht> Hans, um, ja. De, de, de regels met, met toegangsprijzen en zo. En, uh, ja. Vrienden van? Ja, ja, dat is een goede. Nou, de, de pas kunnen gewoon gekocht worden. En uh, tot nu toe zijn er ook al uh, tien uh, verkocht. Hè, zonder dat iemand weet wat er komt. Oh. Dus dat, dat. Ja, dat is natuurlijk. Dit is eigenlijk het grootste compliment wat je maar kan ja, krijgen: ja, ja. Dat, dat mensen uh, pas aanschaffen voor 135 euro per persoon. Uh, uh, niet weten wat er komt, maar weten omdat, ze al, uh, omdat dit inmiddels het 21 ste seizoen wordt. Dat ze weten wat er komt is goed. Ja, dat is uh, mooi. Hans en dat is, dat is betere. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik, ik ben er ontzettend trots op. dat we dat in al die jaren met z'n allen. Hebben, op deze manier hebben kunnen, hebben kunnen bereiken. Ja, mooi hoor. Uh, en, en eigenlijk uh, zou het dan in een unieke, Kijk, bij de krocht. zat ik natuurlijk aan de deur. Hè? Wanneer iemand zei. van... nou, ik, ik kom er binnenlopen. ik betaal aan de kassa. is dat prima. Dat wordt nu een beetje lastig. Ja. Want. Het is natuurlijk de grote toegang met die, met die automatische deuren... Ja. Hè, wanneer van buitenaf het ja. kleine die brink oploopt. Dus ja, eigenlijk zou iedereen die nu uh, uh, wat bespreekt... dat eigenlijk gewoon via de, via de site moeten doen... via Ideal of via de bank of... Yes zeg je? Is dat jessinzandvoort.nl? Ja, www.jessinzandvoort.nl. Ja, dat is nu nog niet hoor, dat kan nu nog niet. Het oh. staat maar. Het is nog niet allemaal effectief. Maar dat komt binnenkort. Maar de, iedereen kan wel uh, paspartoetjes natuurlijk kopen. via gewoon de bankrekening van de, van de stichting. Wanneer je de site opent, staat daar het bankrekeningnummer. Ja, ja. En op het moment dat je geld overmaakt naar dat nummer. Uh, en je zet er even bij uh, paspartoetje 2024, 2025. Dan, uh, dan is het geregeld. Ja. Ik neem... dat kan. Ik, ik neem ook aan dat je uh, zo uh, eind augustus, begin september nog een keer goed in de uh, Santos' krant komt met uh, alle gegevens. Ja, oh ja, zeker. Nee, maar het, het, het, het, het is op trainer zijn alle, uh, alle optredens bekend. Dus die gaan we er vast opzetten. zetten. Dat heeft ook nee. te maken met de beschikbaarheid. Ja, en dan, uh, dan uh, die, die nieuwsbrief en persberichten, die sturen we vast rond. Dat iedereen ook kan zien wat er komt. En aan de hand daarvan, ze pas wat het gaan bestellen. Nou, dat is allemaal weer uh, duidelijk Hans. Dank voor je belletje. Ja. En uh, alvast veel plezier met, met de verdere voorbereidingen. Dankjewel. Gaat helemaal goed. Gaat helemaal goed. Jullie met de uitzending en een uh, goed weekend allemaal. Oké, okay, bedankt Dankjewel. Hans. Tot ziens. Mooi. Ja. Dan gaan we uh, Pim naar nummer 4. Ja. Frans Ferdinand, take me out. <tied> We gaan weer uh, een stukje verder. Want uh, we zouden het uitgebreid hebben over de rondje Texel van Gerard Loos. Maar dat is uh, gestrand, Hans. Ja, dat was uh, snel klaar. Uh, ze zijn vanmorgen gestart op Tessel 250 uh, katamarans. Uh, chaos bij die start altijd natuurlijk. En Gerard uh, Loos, die voor de, de 42e keer al meedeed. De recordhouder wat dat betreft. Mm -hmm. En meervoudige uh, uh, meervoudig winnaar onder andere. Uh, maar uh, hij, uh, ze kregen een... Uh, een dart, dat is ook een, een andere kat, soort katamaran die kwam met zijn mast door het deel van, uh, van Beg, Gerard heen. En, uh, het was gewoon klaar, klaar, hup. Ja, dit is dus uh, net gebeurd eigenlijk. En uh, erg jammer voor Gerard natuurlijk. Ja, en nou, wat je ook zei, hij is uh, een soort van all-time uh, deelnemer. Ja, zeker. En uh, hij heeft de afgelopen uh, weken heeft hij meegedaan aan de World 1000. Dat is ook een groot uh, evenement op, in Florida... Um, daar zijn ze geloof ik in de middenmoot geëindigd. Maar um, hij, hij deed het de daar met een duister, Hij, hij, hij voerde met een duister En, en hij gaat zich dus nu opmaken voor het wereldkampioenschap in Spanje. Dus hij is nog druk bezig. Uh, en, en, hij is niet de jongste natuurlijk. Hè. Dat weet nee, je ook wel. Nee, maar hij... Uh, hij uh, ja, ik denk ik dat zelf... hij uh, mijn leeftijd is een beetje heeft. Ja, denk Ja, klopt. Ja, dat klopt. Um, dit was natuurlijk ook een opmaat naar. Hè? En uh, die wereldkampioenschappen. Die, uh, komen, eraan, ja, die dus... komen eraan. Dus dit mist hij. Uh, Rondje Tesla is wel een groot gebeuren. hè? Ja, het is een enorm uh, groot evenement. Ik heb het uh, toen ik nog voor de krant werkte ook een uh, keer mogen verslaan. En uh, ja, het is, het is, het is uh, erg uh, uh, indrukwekkend om al die boot uh, te zien gaan. En wat ik zei, met, bij de start is het één grote gaal. Grote iedereen gauw. probeert <laughs> natuurlijk de beste beste. Uh, het, het ligt een beetje in de wind, hoe die staat, maar. Uh, ja, meestal komen de, komen de, meest, de, de, de meeste boten komen wel aan. Ik geloof vorig jaar waren er 230 die aankwamen van de 250. Dus, uh, ja, maar je moet uh, uh, ze maar, kennis hebben van de wind en de, en de stromingen. Ja. En, uh, ja, en, en de beste tacticus die, uh, ja, die, uh, die kan er winnen. Ja, met de start moet je al goed zijn. Nou ja, Gerard, jammer. Ja, erg jammer, Gerard. <lacht> uh, mocht, je ons, uh, mocht je ons horen, horen dan, uh, dan kun je altijd even bellen. <lacht> Goed, dan gaan we weer verder met nummer 6 Paola Conti met Max. Pio tranquillo, che mai. Passo a luci dica. Max. Max. La tua facilitee Non semplifica, Max. Max, Non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max. We gaan weer, weer verder met ons programmetje. Hans zit er nog steeds. De, de redacteur doet de redactie, maar praat ook. Dat is wel lekker makkelijk. <laughs> um, en de onderwerpen die liggen echt op straat. Dus vandaar die, ja. uh, die korte dingen. Dit weekend uh, terug in Zandvoort. DTM. Ja, dit onderwerp ligt uh, voor het... Uh, Meisterschaften. Ja. Um, zijn daar veranderingen eigenlijk in? Hè? Want uh, nou, uh, het, de, de merken... Het was uh, in het begin echt een, een, een, een slag tussen Audi, Mercedes en, en, uh, en BMW... BMW. En tegenwoordig uh, doen er ook, uh, uh, even kijken, Porsche's, McLaren's, Lamborghini's, Ferrari's, die doen er allemaal mee. Dat is niet meer dood. Maar nou, het, is, het is een wat andere klasse geworden. En het is een soort uh, veredelde Tourwagenkampioenschap geworden. Maar ja, het zijn natuurlijk flinke bakken nog die steeds rijden. En wellicht heb je ze dit weekend al gehoord op het circuit. Ja, uh, nou, lichtelijk, want de winst staat hier. Ja, ik, ik, ik, ik, <laughs> ik, ik was gisteren even kijken bij het tellen van de stemmen voor het Europees Parlement. Uh, ...in de sporthal. Nou, dat was een, een behoorlijk lawaai... Uh, ...wat er van het circuit kwam, moet ik zeggen. Uh, bij het tellen van de stemmen... ...dat was er pas op negen uur 's avonds. Uh, nou, het tellen van de stemmen was op donderdag... ...6 juni, hè. Dan ja, ja, ja. uh, heb, uh, heb ik meegeteld... ...in, in, in, in, het, uh, in de school... ...van, van uh, hoe heet dat? De... ONS? ONS, inderdaad, Oranje School. Dat heb ik s'avonds meegeteld van negen uur... ...tot uh, well, half elf of zo. Dat was uh, interessant, vond ik leuk. Maar ja, dan wordt een dag later... Wordt er opnieuw geteld. En uh, wij hebben geteld op partijniveau. Ja, ja. En een dag later is, wordt er dan geteld op uh, kandidaatniveau. Daar worden alle kandidaten bekeken. Ja, dat gebeurt in de sporthal. En, uh, enorme tafels. En iedereen. Ja. Dus ik wil het ook even bekijken. En daarom was ik bij die sporthal. Maar dat even terzijde. Ook een interessant onderwerp. Ja, zeker. Nou, ja, goed, uh, het was wel grappig om te tellen. Want uh, ja, ik zag daar... Uh, uh, ik, ik moest zeg maar... Uh, alle uh, uh, GroenLinks-PVDA stembiljetten op elkaar leggen. En aan de overkant uh, waren de evennummers. En onder andere nummer 8, de PVV. En uh, dat was wel aardig om te zien. Dat miste, uh, ik, ik geef geen... Uh, maar het was aardig om te zien. Die stapel die werd steeds groter van de PVV. Ja. Dus uh, het aantal stemmen in, dat kan ik wel zeggen... in de ONS voor uh, GroenLinks Partij van de Arbeid... was, even kijken, 100... Uh, 72, en volgens mij was uh, PVV 174 daar. Dus dat ging gelijk op. Dat is een beetje landelijk hetzelfde. Landelijk hetzelfde. Volgens mij wordt de uitslag op uh, uh, gemeenteniveau, uh, ik dacht ik maandag, gegeven. En ja, woensdag de totale uitslag. Ja, maar dan, ik dacht maandag dat, dat al een uitslag kwam. Wat er nou gestemd is in Stanford, dat weet ik niet zeker hoor. Maar ja, veel, uh, veel landen stemmen op zondag, hè? Ja, dat is waar, hè? Maar ik bedoel, het is natuurlijk bekend wat er in Stanford gestemd is. Ja, ja. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Dat er op zondag de meeste landen, vandaag en morgen, uh, wordt er in de meeste landen gestemd. Dat is duidelijk. Maar wat er in Stanford gestemd is, wordt maandag bekendgemaakt. Ja. Mag ja, natuurlijk mag dat. Ik dacht dat het totaal moest... Uh, <tie> nee, maar goed, het is natuurlijk uh, uh, aardig om te weten... wat er hier in de stond zelf gestemd ja, ja. is, toch? Door... Uh uiteraard, uh, al die stemmen worden bij elkaar opgeteld... door heel Nederland en dan krijg je een uh, verdeling. Ja, nou, we gaan, dat, uh, we gaan dat zien. Nog even kort voordat we naar het nieuws gaan. Uh, DTM. Oh, ja, pakken we DTM na het nieuws nog een keer op. Ja, nee, nee, nee, <laughs> DTM. Uh, ja, wat moeten we er verder van vertellen? Het is een uh, mooi evenement. En uh, jij had uh, trouwens vroeger ook uh, iets met DTM gehad, hè? Vertelde ja, jij ja net. <laughs> ja, dat is uh, heel, heel lang geleden. Dat was ontzettend leuk. Uh, er werd gevraagd of uh, uh, DTM zich kon... Uh, presenteren in het dorp. En dat wilden ze ook heel graag. Want er kwam natuurlijk een heel mooi persmoment... Uh, uh, op, het, uh, op het strand. Op de boulevard, hè? Ja. Op de boulevard. Dus uh, uh, samen met Erik Weijers hebben we dat eens bekeken. En uh, directeur van... Uh, circuit Zandvoort. Uh, ja, dat kon. En dat kon dan bij... Uh, de haven. Dat heette vroeger ja. nog... Uh, maritiem. Dat was natuurlijk een heel breed... stuk. En er konden auto's naast elkaar staan. En dan ja. uh, mooie foto's maken. En dat ging allemaal... <kwijls> maar het moest natuurlijk... rustig gebeuren. Want... Je kent de coureurs, die wilden nog wel eens een, een streepje trekken. Dus ze reden uh, keurig met hun demonstratieauto, met, uh, achter elkaar en uh, inderdaad de vier grote merken, uh, naar uh, Maritiem. En dat vonden wij wel aardig, want er gebeurde niks gelukkig. We maken wel een hoop herrie. En, uh, dus ze gingen netjes staan bij, uh, bij de haven op het brede stuk. hoop foto's, pers erbij. En toen moesten ze terug. Ja, de eerste die denkt van... Oh, dat is leuk als ik zo omhoog moet rijden. Ik geef even wat meer gas. Dus die trok me daar een partij zwarte strepen. Dat was niet meer normaal. Toen dachten die anderen die... dat kunnen wij ook. Ja, nou, dat kunnen we nog beter. Dat, dat kunnen we nog beter. Dus een hoop roken, en een hoop, een hoop stank... En er was er één die denkt: van, Weet je wat, dat beeld, daar kan ik ook wel omheen. Uh, <laughs> dus die trok op een streep om dat beeld oh, ja? ja, dat was geweldig. geweldig en mooi. daarna zijn ze keurig achter elkaar weer uh, terug naar het Squiggerade. Nou, perfect, hartstikke goed. Uh, nou, misschien kunnen we het uh, na het nieuws nog wel even ja. hebben over, over de historische Grand Prix. Want uh, ZFM gaat daar weer uh, van alles mee doen. Doe me. Dan gaan we nog een klein stukje muziek luisteren, nummer 7. Ja. Ik kan dat niet uitspreken, maar het is Carla Bruni. Ja. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose Elles passent en un même instant comme frènes les roses On me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible alors